7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal dan hoort u meer vanuit de Vrouwenpolder. Dat is door het dolle heen naar het winnen van de Postcode Loterij. En opnieuw een mislukte poging naar, om de onderzoekers te bevrijden van uh, Antarctica. Die zitten dan nog altijd vast op een schip. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Nederlandse militairen hebben op oudejaarsavond gewapende assistentie verleend aan de politie van Curaçao. Ze werden ingezet bij politiebureau in Barber, waar een van de verdachten van de moord op Helmin Wiels vastzit. Correspondent Dick Draaier. Alles wijst erop dat de inzet van de Nederlandse militairen gericht is om het voorkomen van een aanslag op het bureau. Want dat is informeel wel de berichtgeving die we hier horen: dat er plannen zouden zijn om of deze verdachte uh, te liquideren of uit de gewone in ieder geval te halen. En uh, maar daarvoor zijn nu op dit moment rookbloks en wegversperringen aangelegd, zodat je over de weg in ieder geval niet makkelijk naar het politiebureau toe kan. Justitie maakte onlangs duidelijk dat voor het leven van deze D'Angelo D. Day wordt gevreesd als hij wordt overgeplaatst. In september en andere verdachten zich op in politiecel in Barber. Bij de explosie bij een woning in Heerlen... is gisteravond een kind lichtgewond geraakt aan zijn handen. Hij is behandeld door ambulancepersoneel. Volgens de politie ontplofte er een projectiel bij het huis. Het kind werd geraakt door rondvliegend glas. Ook ruiten van de naastgelegen woning... sneuvelden door de kracht van de explosie. De politie wil niet zeggen om wat voor projectiel het ging. Er wordt nog onderzoek gedaan bij de woning. In de Egyptische havenstad Alexandrië zijn gisteravond drie mensen omgekomen... bij botsingen tussen de veiligheidspolitie... en aanhangers van de islamitische moslimbroederschap van ex-president Morsi. Twee agenten raakten gewond. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ontstond het geweld... bij twee betogingen die waren georganiseerd door moslimbroeders. De demonstranten zouden hebben geschoten, wegen hebben geblokkeerd... brand hebben gesticht en auto's hebben beschadigd. Volgens de moslimbroederschap was het juist de politie die het geweld in gang zette. In de Oostenrijkse plaats See is een Nederlandse skileraar van 18 om het leven gekomen. Hij was vlak voor de jaarwisseling alleen gaan skiën. En toen hij gisterochtend niet kwam opdagen, werd alarm geslagen. De hulpdiensten vonden de Nederlander op bijna 1200 meter hoogte. Hoe de skileraar om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De Amerikaanse autofabrikant Chrysler is nu helemaal in handen van Fiat. De Italiaanse concern legt 2,5 miljard euro op tafel... voor de resterende aandelen van Chrysler. Fiat had al 58,5 procent van de aandelen Chrysler. Fiat heeft het moeilijk in Europa... maar Chryslers goede resultaten verlichten dat verlies. Beide bedrijven vormen samen het zevende autoconcern ter wereld. Opnieuw is een poging om de passagiers op te halen van het Russische schip... dat sinds eerste kerstdag vastzit bij het ijs bij Antarctica, mislukt. Inmiddels is een nieuwe poging begonnen. Een deel van de evacuatieroute was door ijsgang onbegaanbaar. De Australische Maritieme Organisatie liet eerder nog weten... dat de weersomstandigheden waren verbeterd en dat de evacuatie door zou gaan. Zometeen meer van onze correspondent. De Nederlander Michael van Gerven is de nieuwe wereldkampioen darts. De 24-jarige Brabander won in Londen... in de finale van de Schotse darter Peter Wright met 7-4. Het is voor het eerst dat Van Gerben de PDC-wereldtitel verovert. Volgens het Duitse persbureau DPA is hij ook de jongste kampioen ooit... met zijn 24. Michael Van Gerben is na Raymond van Barneveld de tweede Nederlander... die de PDC-wereldtitel binnenhaalt. Bij de titel hoort een prijs van 300.000 euro. Dan het weer nog af en toe zon, maar ook een paar buien. Minder wind en het wordt 9 tot 11 graden. Morgenochtend van tijd tot tijd regens. Middags vooral in het westen af en toe zon en een graad of 10. In het weekend blijft het wisselvallig en zacht. Veel meer miljonairs erbij in het Zeeuwse dorpje Vrouwenpolder. Daar viel gisteren de hoofdprijs van 43 miljoen euro van de postcode loterij. Al weet nog niet iedereen wat ze met dat geld moeten doen. Ik weet het niet, het is gewoon een roes. LOS Radio in journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. De passagiers van het Russische onderzoeksschip dat al sinds kerst vastzit zit in het Zuidpoolijs kunnen toch nog niet per helikopter worden gered. Er was gisteren wel even sprake van nadat eerdere pogingen van drie ijsbrekers om dat schip te bereiken, mislukten. We gaan naar Sydney en Australië, onze correspondent Robert Portier. Robert, waarom kunnen ze nou nog niet weg? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Het weer werkte natuurlijk niet mee. De omstandigheden waren gewoon niet geschikt voor zo'n reddingspoging. Uh, er liggen op dit moment twee schepen in de buurt van de Academic Chokalski. Zo heet dat schip dat vastzit. Uh, het zijn een Chinese ijsbreker en een Australische ijsbreker. Maar beide schepen zijn uh, niet sterk genoeg om door het vier meter dikke ijs heen te breken... om zo'n kanaal te maken zodat ze kunnen wegvaren. En de bedoeling is om nu gebruik te maken van de, de helikopter van het Chinese schip. Daarmee worden de wetenschappers en de toeristen van boord gehaald... en ze worden overgebracht dan naar dat Chinese schip. Daar vandaan gaan ze met een sloep naar het Australische schip... en dat zal ze naar de vaste wal varen... Nou, het klinkt niet alleen wat onhandig, dat is het natuurlijk ook... maar die helikopter die kan niet direct naar het Australische schip. Het is uh, gewoon te zwaar om aan boord te landen... en dus ook te zwaar voor het ijs dat uh, vlakbij dat schip is. Dus het moet uh, met een omweggetje. Nou, die helikopter die heeft goed zicht nodig om te kunnen vliegen... heeft natuurlijk ook zicht nodig om te kunnen zien waar het moet landen. Nou, vlak naast de Shokalski, daar hebben de wetenschappers en de toeristen de sneeuw aangestampt. Daar hebben ze een landingsplek gemaakt. Uh, ze hebben in totaal drie vluchten nodig om de 52 mensen te vervoeren... Nog eens een keer twee vluchten nodig om alle bagage mee te krijgen. En het duurt vijf uur om al die vluchten uit te voeren. En de bedoeling is dat alles in één operatie wordt gedaan. En er komen nu berichten binnen dat die helikopter net is geland naast de Chokalski. En dat betekent dus dat het weer de komende vijf uur blijkbaar goed genoeg is en dat de reddingsoperatie is begonnen. Dus het ziet er naar uit dat deze volgende poging wel gaat lukken. Ja, daar lijkt het op dit moment wel op. Uh, ze denken in ieder geval dat het weer uh, lang genoeg goed zal blijven. Maar dat is altijd lastig voorspellen uh, bij Antarctica. Het weer kan razendsnel omslaan. En het heeft niet alleen te maken met, uh, met het zicht, met sneeuw, met mist. Het heeft ook te maken met uh, of het ijs uh, beweegt. Uh, ze moeten natuurlijk met een boot worden overgebracht... van dat Chinese schip naar het Australische schip. Ja, dat moet natuurlijk wel kunnen varen. Ja, het klinkt als heel spannend verhaal, maar is het ook gevaarlijk? Ja, dat is uh, eigenlijk een van de vragen, uh, want natuurlijk wordt, uh, uh, nu, uh, worden de wetenschappers en de uh, toeristen worden gered, zij worden van boord gehaald, maar de bemanning die blijft gewoon achter. Um, zij zullen uh, moeten wachten tot het ijs wat wijkt, totdat ze weer uh, op eigen kracht kunnen wegvaren en uh, zo hun, hun schip natuurlijk ook kunnen redden. Uh, dat is blijkbaar veilig genoeg. Uh, er is uh, uh, voldoende eten en drinken aan boord, er is ook voldoende water. Maar ook het schip is uh, sterk genoeg uh, om het ijs te weerstaan, het is ook niet beschadigd. Ja, het is dus ook uh, de vraag of het allemaal wel nodig is om deze mensen uh, van boord te halen, of er echt sprake is van een noodsituatie waarin ze gered moeten worden. Is daar dan kritiek op Robert? Want dan zou je inderdaad kunnen zeggen van nou dan laat ze zitten, het is het risico van zo'n reisboeken. Ja, dat, dat lijkt mij inderdaad ook. Ik moet eerlijk zeggen dat de vraag of het daadwerkelijk nodig is, die kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Er is nou eentje een noodsignaal afgegeven en dan moet je ook wel reageren. Als, als, in ieder geval moet Australië reageren, want het is gebeurd in de zone die zij, die zij in de gaten houden. Maar misschien dat dit later dan een rol gaat spelen als de rekeningen binnenkomen... Uh, want bij een echte redding, ja, dan gaat de rekening natuurlijk naar Australië. Uh, maar er moet toch worden beoordeeld of dit wel een echte noodzakelijkheid is. En dat gaat natuurlijk ook om, om forse bedragen. Hè. Dat schip dat nu wordt ingezet, dat kost uh, 60.000 dollar per dag om het in de vaart te houden. Dat is iets van 40.000 euro. En dat wordt normaal gebruikt om de Australische posten, de wetenschappelijke posten, op Antarctica te bevoorraden. Het heeft een heel schema ook af te werken om maximaal te profiteren van die korte zomer daar. Dus het is... Uh, Afwachten wat de reactie is, als blijkt dat het niet echt nodig was om die wetenschappers te redden, maar dat ze eigenlijk gewoon meer geduld hadden moeten hebben. Goed. Maar inderdaad, het transport is dus, zoals jij meldt, het laatste nieuws onderweg. Eerste helikopter is naast dat schip geland. En misschien dat die passagiers dan nu een vasteland terug kunnen komen. Robert Partier vanuit Sydney, dankjewel. Acht minuten over zeven. Gespannen gezichten gisteravond in de cafés in Bokstel. In de geboorteplaats van darter Michael van Gerwen... keken ze massaal naar de finale van het dartskampioenschap. En de sfeer zat er goed in. Zo hoorde verslaggever Ferencie Triki van Omroep Brabant in Café Marktzicht. In een volle kroeg in Bokstel staat het zesde elftal van voetbalvereniging Bokstel luidruchtig te zingen... Het hele team wordt gesponsord door Michael van Gerwen en de spelers weten het vooraf al zeker. Wie wordt de wereldkampioen? is het maar eens, toch? Michael van Gerwen toch niet? Het is moeilijk, toch? Echte bokstelaren, dat komt altijd goed. Ik denk dat hij heel makkelijk gaat winnen. Ik denk 7-3. 7-2. Hij wordt wereldkampioen. Zeker weten? 100 procent. En als iedereen ervan uitgaat dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan, gebeurt er dit. We vangen naar dubbel en om het in 3 te doen. 4, 2, 6. En slaat Wright nog een keer terug. Maar de spelers van het zesde van Boksel blijven erin geloven. Hij laat Wright een keer aan de wind strijken. Daar klapt hij dan één keer op en dan is het afgelopen. Hij denkt wel na van shit, maar ja, zoiets geeft hij nooit meer af. Dan jij wil slag hem af, punt uit. Afmaken die app, ja. En als Mighty Mike dan uiteindelijk zijn winnende dart gooit... Dat is al voor Dus heeft maar één weggeven. kan het feest losbarsten in de kroeg in Bokstel. Wij gaan wel zeker feesten. Ja. We gaan zeker feesten. Een feest nee. Het is wel even spannend geweest natuurlijk. Hij kwam goed terug, die Maar ja, we wisten wel dat hij het ging winnen natuurlijk. Dat was, dat was sowieso dat was duidelijk. Boom boom. Die 2,5 ton is in de zak. Klaar. Hopp het heet. Kijk, hij is onze sponsor. Hij heeft nou een mooi prijs Wij verwachten van ja, jou. voetbalschoenen. Ja, nou nog even een klein feestje bouwen. En als hij er de volgende keer bij is, dan ja, nog een groter feestje bouwen natuurlijk. Eind januari wordt Michael van Gerven waarschijnlijk gehuldigd... in zijn huidige woonplaats Vlijmen. Nu hoorde het verslag van Ferenci Triki van Omroep Brabant. Dit is het NOS Radio 1-journaal. In Syrië lijkt de impasse compleet. Dagelijks sterven honderden mensen door geweld. Dat had nu ruim al 2,5 jaar. En terwijl de oorlogsmoeheid groeit... Verschuiven de machtsverhoudingen binnen de oppositie. Zo hoort onze verslaggever Arabische Wereld, Lex Runderkamp, die nu in Zuidoost-Turkije aan de Syrische grens is. Lex, goedemorgen. Goedemorgen. Wie profiteert er van die groeiende oorlogsmoeheid... Nou, oorlogsmoeheid heeft een ja, positieve kant, kan je zeggen. Het creëert ruimte voor andere oplossingen. Misschien ook politieke oplossingen. Eh, mensen zijn eh, die gevechten nu zo beu... ze hebben er zo ondergeleden in die bijna drie jaar... dat ze bereid zijn elke beweging te steunen... die gewoon iets goeds voor ze kan doen... en die enig zicht geeft op een politieke oplossing. Nou, die meest extremistische bewegingen, zoals Al-Qaeda en dergelijke, nou, die profiteren niet van oorlogsmoeheid, want die willen door tot het, het, tot het einde. Uh, het al onbekende vrije Syrische leger is zo zwak gebleken, omdat ze niet succesvol blijken in die strijd tegen Assad. En ze blijken heel erg veel groeperingen corruptie te hebben, dat veel Syriërs die eigenlijk ook zat zijn. En het is een zieltogende beweging geworden. Maar de derde groep in opkomst. Dat heet het Islamitisch Front. Daar gaan we echt heel veel van horen in de komende periode. Alle conservatieve, gematigde moslimgroepen... dat zijn Syriërs, er zitten geen buitenlanders bij... die mensen die niet alleen aan zichzelf denken... maar ook al op dit moment investeren in dorpen, wijken... mensen daadwerkelijk proberen te helpen te overleven. Dat is de groep die bij die oorlogsmoeheid... nu op de een of andere manier kracht aan het winnen is. Mensen die niet alleen aan zichzelf denken... of doen ze dat juist om meer mensen voor zich te winnen? Ja, toen ze die. Kijk, iedereen is bezig om, om te proberen de, de, de president Assad natuurlijk uh, om te krijgen. Maar er bestonden al heel lang versplinterd allerlei, wat ik zeg, klassieke uh, islamitische bewegingen. Uh, die natuurlijk, uh, hoe moet je dat zeggen, t, uh, voor aan zichzelf denken uh, natuurlijk. Maar zij, ja, zij winnen op dit moment de meeste kracht. Doordat zij gewoon in wijken uh, uh, vrij. Nou, dat, dat, wordt ge, dat wordt gezien. Ze investeren in mensen, ze investeren in, in, in, in, in uh, drinkwater, elektriciteit. Uh, dus da, dat, daar voelen mensen zich op dit moment het meest bij aangesloten. Het klinkt een beetje als moslimbroederschap. Zou je het daarmee kunnen vergelijken? Ja, politiek is het niet helemaal hetzelfde, maar het is wel inderdaad een beweging waar de moslimbroederschap ook, aan, ook, in, ook in zit, ja. Wat betekent dat nou, de ontwikkeling en opkomst van, van ja, dit front... voor de vredesonderhandelingen, straks in Genève als die al doorgaan natuurlijk? Als die al doorgaan, zeker. Kijk, geen van de groepen, geen van de rebellengroepen die tegen Assad strijden... hebben tot nu toe gezegd dat ze zullen komen uh, om te praten daar uh, bij de Geneve 2-besprekingen. Maar ik hoorde verschillende berichten nu dat die Amerikanen bijvoorbeeld... die zijn zo druk bezig om rebellengroeperingen rebellengroepering te vinden... die wel bereid is om aan tafel te komen zitten... die wel bereid is om aan zeg maar, inmiddels bijna wereldpolitiek deel te nemen... in plaats van alleen maar te vechten. Dat ze heel stiekem zo uh, uh, uh, uh, zeg maar onder de tafel in gesprek zijn... met dit islamitische front. Die zijn op zich heel benaderbaar. De, de naam doet natuurlijk denken aan hele extremistische bewegingen. Wij schrikken in Nederland ook bij van woorden van islamitisch front. Dat is niet helemaal onterecht. Maar dit zijn wel zeg maar, klassieke, conservatieve moslims... Die uh, geen vreemdelingen haat hebben. Ik heb zelf contact met ze gehad. Ik zou uh, een deel van hun groepering gaan bezoeken uh, de afgelopen dagen in Syrië. Maar zij raakten deze mensen in, in gevecht met de islamieten van Al-Qaeda. De echte extremistische islamieten. En dat geeft wel aan het feit dat zij vechten tegen Al-Qaeda. Dat zij uh, een beweging zijn waar bijvoorbeeld de Amerikanen van voelen. Als we hen nou zouden kunnen overtuigen. Om, over, om iemand uh, richting uh, Zwitserland te sturen voor vredesonderhandelingen... dan zijn we echt een enorme stap op weg. Zitten zij door heel Syrië heen of op een specifieke plek? Nou, ze zitten vooral in, in het gebied uh, langs de grens in Turkije. Maar ze zitten ook in Aleppo, ze zijn in het oosten... waar ook heel veel uh, gevochten wordt. Ze zijn, je kunt wel zeggen, eigenlijk net zo breed verspreid... over het land als het vrije Syrische leger is. Dankjewel. Lex Runderkamp vanuit Syrië. Straks meer over een revolutionaire medische ontwikkeling. Transplantatie van longen is niet altijd meer nodig. Beschadigde longen kunnen nog gered worden. Kwart over zeven. Eerste opwinding in het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder. Daar viel de postcode loterij Kanjer van bijna 43 miljoen euro. De helft van dat bedrag gaat naar de bewoners van de koningin Beatrixlaan. Als zij tenminste een lot hebben. De winnaars zijn gisteravond bekendgemaakt. John Sarwag. Zo'n tien minuten voordat de eerste straatprijs bekend wordt gemaakt is het voor de truck, die enorme grote rode truck... met 48,9 miljoen op de zijkant in lichtjes totaal uitgelicht... is de spanning voor die truck te snijden. Hebt u loter? Ja. Hoeveel? Eén. Eén? Eén, ja. En hoeveel is die waard? Ik heb geen idee, dat hoor dat ik zo meteen. U woont hier in de buurt? Ja, ik woon hier in de Beertrixlaan. Moet u dan niet thuis zitten? Nee, ik moest hier om half acht zijn, dus... we hebben een prijs. Spannend. Ja, inderdaad. Dan gokt u op. Oh, u heeft vast zeker uh, een rekensommetje gemaakt. Nee, helemaal niet. Jawel. Nee, echt niet. Zo zijn we toch. Nee hoor. Ja, nee, het, 21 miljoen wordt er in weeggegeven. Ja, Hoeveel miljoen. loten zullen er verkocht zijn? 40? 30? De straat? Nee, dat is een klein straatje bij ons. Nee, er zijn er, even zien hoor, 3, 5, 6. Stuk of 10 ja, huizen. Zulk of tin, ik weet het niet precies. Ik zou het niet weten. Dat zou dan 2,1 miljoen per lot zijn. Ja, dat zou, zou kunnen. Mooi. Lekker hè? De kinderen, de kleine kinderen. Ja, dank u wel. Ja, en dan moeten we allemaal naar achteren nu. Want ik wil niet voeding we staan. Niet... Totale chaos. Eindelijk heb ik een plekje gevonden waar ik mag staan. En dan worden de eerste prijswinnaars... De camera, Die krijgen te zien wat ze gewonnen ja, hebben. Ja, ja, jongens, ja, iets naar achteren. Iets dichter bij elkaar jongens. Iets wie, wie heeft de leiding hier? Nicolette open. Kastel. Nicolette open. 3, 2, 1, Yes! yes. Ga open, Gaan kijken wat erin zit. Nou, maar, maar. Nou, het lot wordt opengemaakt. Wat komt eruit? Ruim 1 miljoen euro voor beide. En daar zijn ze heel blij mee. Julie de Baar is een van de winnaars. Hou ze omhoog, dat bord. Zeg het eens. 1 miljoen 112.222 112. euro. En hoe voelt dat? Ja ogenblik, ik weet het niet. Het is gewoon een roes. Je bent miljonair? Ja. ja, inderdaad. Ja. Nog niet beseft? Nog, nee, nee, nog niet, nee, nee. Maar dat, het is wel inderdaad dat. Uh... Ik weet het niet. U heeft geen idee wat er gebeurt op dit nee, moment? Nee, nee, Het komt allemaal over je heen en uh, ja, vanmiddag hoorde je dan dat de postcode hier gevallen was. En, dan denk je, en ja, had u toen al zoiets van... Hmm? Nee, oh, nee, ik dacht gewoon een leuk prijsje. Dan uh, ben ik al te, ben grauw, al gauw tevreden. Dus de straatprijs... Dat, uh, ja, er zijn zoveel straatjes. En, uh, dus ja... Yeah. Het maar het is waar. waar. Ja, inderdaad. En ja. Natu natuurlijk nu de vraag, wat gaat u ermee doen? Oh, nog niks. Nog geen gedachten? Nee, helemaal niet. Nee hoor, die... er komt ineens op je ja, af zoiets. En dat, uh... Leuk reisje? Nou, we reizen niet zoveel. We hebben hier zoveel moois in de buurt. Strand, bossen, meer. We genieten wel, dus ik uh... weet het echt niet wat we ermee gaan doen. Nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Al dus een overgelukkige prijswinnares. Tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Nederlandse en buitenlandse wetenschappers gaan samen onderzoek doen... om kapotte longen te kunnen repareren. Het longfonds geld stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor dat onderzoek. Er zijn intussen verschillende onderzoeksvoorstellen ingediend bij het fonds. In april wordt bekend wie die subsidies dan gaan krijgen. Professor Pieter Hiemstra is van het Leids UMC... en is ook voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van het Longfonds. Meneer Hiemstra, goedemorgen. Goedemorgen. Kapotte longen repareren, is dat al mogelijk? Dat is nog niet mogelijk... Uh, het eerste onderzoek laat zien dat het wel mogelijk is, uh, uh, onderzoekers in, in Stockholm en Londen hebben dat laten zien, om een stuk luchtpijp om dat, uh, te vervangen. Maar de structuur van longen uh, dat is complexer dan de structuur van een uh, longpijp. Dus daar wordt nu hard aan gewerkt om te kijken of dat ook uh, mogelijk gaat worden. En, en wat moeten we daarbij voorstellen? Komen er dan kunstmatige onderdelen bij kijken? Want zo'n long is, heb ik altijd geleerd, een soort spons. Ja, u moet zich dat voorstellen. Een uh, long is een vertakkende structuur. Hè? Steeds kleinere pijpjes die uiteindelijk de lucht leiden in de richting van de longblaasjes. En dat is waar de gaswisseling uh, plaatsvindt. En die zijn echt heel erg klein. Uh, dus dat is een heel complexe structuur. Uh, er wordt uh, gedacht aan verschillende manieren om dat te gaan doen. Uh, dus aan de ene kant een manier om zeg maar het reparatiemechanisme... wat beperkt aanwezig is, is in de long, om dat zelf aan te gaan zetten. Er zijn een soort lokale stamcellen in de long. En die uh, zou je kunnen proberen aan te zetten zetten Om de long zelf voor reparatie uh, uh, aan te zetten. En de andere uh, manier is om te kijken of je weefseltechnologie kunt gebruiken om als het ware kleine stukjes long uh, na te bootsen en die te implanteren. En die kunnen dan ook weer aansluiten bij die kunstmatige luchtpijp? Ja, dat is dan, nou die kunstmatige luchttijd. Uh, uh, dat, dat, uh, uh, uh, dat zijn operaties die worden gedaan vanwege een ander probleem. Dat uh, zijn uh, patiënten die vanwege bijvoorbeeld een tumor of vanwege een aangeboren afwijking een vernauwing hebben van die luchttijd. Wanneer het gaat om echt vervanging van het longweefsel, dan gaat het bijvoorbeeld om patiënten waarbij die long kapot is als gevolg van een chronische longziekte, zoals COPD, chronisch obsessief longlijden, hè, chronische bronchitis en mvcm en bijvoorbeeld longfibrose. En waarbij je dan... Uh, stukken van de long zou kunnen vervangen... of, uh, zoals ik zei, dat, dat reparatiemechanisme weer aan te gaan zetten. Zal het op termijn ook gaan om het herstellen van rokerslongen? Uh, ja, bij COPD-patiënten, die ik daarnet noemde... Hè, dat, de belangrijkste oorzaak daarvoor is natuurlijk het stoppen met roken. Het probleem is dat wanneer mensen zijn gestopt met roken... die long nog steeds kapot is uh, en je daar op dit moment niks aan uh, kan doen. Dus uh, dat soort longen zou je ook willen gaan repareren. Ja, maar je hebt ook minder ernstige gevallen natuurlijk. En ik begreep altijd dat uh, mensen die relatief weinig roken... Die hers hun longen herstellen zich nog enigszins vanzelf. Nou, het is zo dat wanneer je kijkt naar uh, de, de, de longontwikkeling... Hè, dan is onze piek van de longontwikkeling, onze longcapaciteit... dat uh, zit rond uh, rond de 30 ste 35 Daarna gaat die uh, longfunctie gaat achteruit. Bij, long, uh, bij rokers gaat die sneller achteruit. En rokers die op tijd stoppen met roken... Uh, hey, die krijgen weer een normale achteruitgang in een, uh, in een longfunctie. Dus uh, uh, alleen wat er eenmaal kapot is... Uh, dat, dat, dat herstel je op dit moment niet meer. Meneer Himstra, we zeiden dus, het al... Dat wil ja. ik nog wel even zeggen. Dus daarmee is het natuurlijk wel enorm belangrijk... dat mensen op tijd stoppen met roken. Ja. Hoe eerder je stopt met roken, hoe minder er kapot is. Dat lijkt mij duidelijk, meneer Hiemstra. We zeiden het al, um, nu is eigenlijk het enige redding... voor sommige mensen een transplantatie. Maar ja, die longen moeten er dan ook maar zijn. Hoeveel mensen zouden er te redden zijn... mocht het tot een, uh, tot een goede optie komen? Uh, nou, dat gaat natuurlijk om, om grote aantallen uh, mensen. Wanneer je kijkt hoeveel mensen in Nederland de diagnose COPD hebben, dan zijn dat veel mensen. We hebben het dan over 300.000 tot 500.000 mensen. Die komen natuurlijk lang niet allemaal in die situatie waar we het er net over hebben. Het is moeilijk om te gaan zeggen hoeveel mensen daarvoor in aanmerking zouden komen. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die een ernstige achteruitgang in de longfunctie hebben, waardoor ze uiteindelijk zuurstof nodig hebben en dergelijke. Dus dat, dat gaat natuurlijk niet om hele kleine aantallen. Peter Himmstra, voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van het Longfonds. Hartelijk dank. Graag gedaan. Woehoe. Woehoe. Woehoe. Woehoe. Woehoe. Woehoe. Woehoe. Woehoe. Woehoe. Woehoe. I felt a little fear upon my back. I said, Don't look back, just keep on walking. Ooh. Ooh. But the big black heart said, Look this way. He said, Helen, will you marry me? Ooh. Ooh. But I said, Look.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 Not the one for me. De turnstall Black Horse in the Cherry Tree. Vier minuten voor half acht. Tijdens de jaarwisseling moest de politie vaker dan vorig jaar assistentie verlenen aan ambulance- en brandweerpersoneel, omdat dat belaagd werd. Minister Ivo Opstelte van Justitie en Veiligheid presenteerde gisteravond de eerste cijfers over de jaarwisseling, die behoorlijk rumoerig verliep. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nieuwjaarsnacht in hun regio zonder grote incidenten is verlopen. In totaal zijn 8400 incidenten gemeld. Dat is een stijging van 23 ten opzichte van vorig jaar. Meer incidenten dus, maar... Wel minder ernstig. En dat had volgens Opstelten alles te maken met het kordate optreden van de politie. Als er iets zich voordeed, meteen optreden, meteen aan de bak... en daardoor ernstiger voorkomen. Veel op straat, kort, mag ik het zo met mijn eigen woorden zeggen, kort op de kar. En die kordate houding leidde, samen met de massale aanwezigheid van de politie... 10.000 man sterk vanzelfsprekend ook tot hogere cijfers. Als je er bovenop zit, dan krijg je natuurlijk gauw een incident... dan is het ook direct gemeld. Honderden mensen hebben een deel van de nieuwjaarsnacht... in de cel doorgebracht. Meer incidenten is meer aanhoudingen. De politie verrichtte ruim... 800 aanhoudingen, inclusief de aanhoudingen in het Brabantse Veen. Een stijging is dat van zo'n 12 Het openbaar ministerie krijgt het weer druk de komende dagen. Dit leidt natuurlijk ook tot snelrecht en supersnelrecht. De politie heeft in totaal... Even kijken, 615 personen bij het OM aangeleverd... naar aanhouding wegens een misdrijf dat verband hield met de jaarwisseling. Ze werden opgepakt voor geweld, brandstichting, belediging of openbare dronkenschap. De overheidsdiensten hadden het ook deze jaarwisseling weer zwaar te verduren. Uh, opvallend uh, en zorgelijk is de stijgende vraag van hulpverleners uh, aan politie om hun werk te doen. Op meerdere plaatsen werden brandweerlieden... Het werk onmogelijk gemaakt, onaanvaardbaar. De hulp van de politie werd ruim 40% vaker ingeroepen dan vorig jaar. Zo schoten politiemensen in Gouda, Schiedam en Rotterdam de hulp om hen te beschermen. Door het hele land waren er tientallen incidenten van geweld tegen hulpverleners. Dat is absoluut onaanvaardbaar. Je blijft met je poten van onze politiemensen en hulpverleners af. Nog even over de toename van het aantal incidenten een paar uitspraken van de minister op een rij. De grote toename zit in vuurwerk gerelateerde incidenten. Het aantal branden en ontploffingen met 38 procent. Ik wil natuurlijk ook zeggen ten aanzien van het vuurwerk... dat we de slachtoffers en de dodelijk slachtoffers natuurlijk zeer betreuren. Maar voor ons is het geen aanleiding om tot een andere conclusie te komen ten aanzien... ...van vuurwerk dan we tot op heden hadden ingenomen. Een vuurwerkverbod zie ik niet als een oplossing... ...om allerlei redenen die we natuurlijk in vele debatten al hebben laten horen. En wat dat betreft zijn er ook geen nieuwe feiten. De oude feiten kunnen net zo ernstig zijn als zeker, nieuwe feiten. Zeker, Maar ik heb het over de hele oude uh, toestand ...en daar is vuurwerk één onderdeel van, maar er zijn meer dingen...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 geweest. Hoogste tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten. Op Antarctica is een nieuwe poging aan de gang om passagiers te evacueren van het schip dat vastzit in het ijs. De 52 opvarenden worden met een helikopter van boord gehaald. Dat schip zit al sinds de kerstdagen vast. Eerdere evacuatiepogingen mislukten. Nederlandse militairen hebben op oudejaarsavond gewapende assistentie verleend aan de politie van Curaçao. Ze zouden hebben geholpen bij de bescherming van een politiebureau... waar een van de verdachten vastzit van de moord op politicus Helmin Wiels. Voor het leven van die verdachte wordt gevreesd. In de Egyptische havenstaat is zijn gisteravond drie mensen omgekomen... bij botsingen tussen de Veiligheidspolitie... en aanhangers van de islamitische moslimbroederschap van ex-president Morsi. Twee agenten raakten gewond. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ontstond het geweld bij betogingen. En Fiat neemt Chrysler helemaal over. Fiat legt 2,6 miljard euro op tafel voor de resterende aandelen. De Italiaanse concern had al meer dan de helft van de aandelen Chrysler in handen. En dat zijn de hoofdpunten. Dan is het tijd voor het weer. Michiel Severin van Weerplaza. Wat wordt het? Goedemorgen Frederik. Het Goedemorgen. wordt een, uh, een zeer zachte dag. Je zult het zelf ja. misschien vanochtend al gemerkt hebben. Nee, het regende juist. Ja, het regende wel, maar de temperatuur oh, ligt op dit regen. moment al. Ja. ja, die liggen al rond de 10 graden, terwijl 5 graden als maximum normaal is en rond het vriespunt als minimum, nou daar zitten we dus 10 graden boven. We houden de hele dag temperatuur van 9 tot 11 graden in het hele land, maar inderdaad er valt ook hier en daar regen. Het zijn buien die trekken van zuidwest naar noordoost, daartussendoor kan het af en toe even opklaren en vooral aan het einde van de ochtend en eerste deel van de middag verwacht ik een toename van de buiigheid, dan is het overal even wat vaker nat, daar Daarna vanuit het westen wat bredere opklaring. En dan zie je vooral in de westelijke provincies nog even de zon schijnen. Maar uh, het is dus een, een licht wisselvallige dag. Dankjewel. Heeft u psychische klachten, dan kunt u niet zomaar meer naar een psycholoog. Hoort u zo meer over, over ruim een minuut.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Sinds gisteren is er nogal wat veranderd voor mensen die eenvoudige psychologische klachten hebben. Zij kunnen niet meer zomaar terecht bij een psycholoog. Tenminste, de zorgverzekering betaalt die hulp niet meer. Pas als de huisarts een ernstiger diagnose stelt die voorkomt in het handboek voor psychische stoornissen... mag er gespecialiseerde hulp ingeroepen worden. Velen zijn bang dat dit betekent dat dit slecht uitpakt... Dick Nieuwpoort, directeur van de Landelijke Vereniging van Eerste Lijns Psychologen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben deze mensen gelijk die daar bang voor zijn? Nou kijk, hulp zal er nog wel zijn. Alleen uh, de, het, het idee is, wat erachter zit, is dat je dus een, een, een echte gediagnosticeerde stoornis moet hebben. Dat zijn angsten of depressies, ook echt zo benoemd. Overigens zijn dat alleen psychologen en psychiaters die dat kunnen diagnostiseren, want daar zijn ze voor opgeleid. Maar als iemand binnenkomt bij een huisarts met wat vagere klachten, bijvoorbeeld slecht slapen, sombere gevoelens, etc., Dan zal er eerst bij de huisarts gekeken worden door de huisarts, eventueel begeleid door een praktijkondersteuner. op Wat men daaraan kan doen via korte gesprekken of op andere manieren. Mocht het dan zwaarder worden, dan kan er altijd doorverwezen worden naar de generalistische basisgevens. Zoals het dan heet, de lijn die daarachter ligt. Dan moet er een vermoeden zijn van zo'n stoornis of een stoornis gewoon duidelijk aanwezig zijn. En zijn alleen de psychologen hier niet blij mee of ook de huisartsen niet? Nou, de huisartsen die zijn in zoverre uh, uh, daar niet blij mee uh, dat ze gewoon zeker willen weten dat als zij mensen hebben die bepaalde problemen hebben, dat ze die ook goed door kunnen verwijzen ja. en dat dat vloeiend verloopt. Maar. En dat ze die toestroom ook aankunnen. Want er zullen dus meer mensen, denk ik, bij die huisartsen in eerste instantie blijven hangen. Maar ik, meneer Nieuwpoot, ik ja. hoor het probleem nog niet. Uh, voorziet men daar problemen dan? En welke dan? Nou, wat, wat, wat het probleem is, is dat een heleboel mensen... die vroeger gewoon doorgezonden werden naar een eerste lijn psycholoog... met wat vagere klachten. Ja. Uh, uh, in Trouw stond er ook een artikel over van de heer Derksen en mevrouw Smit... Die daar overigens gelijk in hebben. Die zeggen wat vagere klachten en dat soort zaken. Die vroeger door een eerste psycholoog werden behandeld. En na een paar gesprekken dan meestal uh, over waren. Of dat mensen zelf weer hun, uh, hun, hun leven op de rit hadden. Ja dat heeft nu een tussenstop. Een zware tussenstop bij de huisarts. Ja, maar als het zo automatisch gaat worden er dan ook niet te veel mensen uh, zomaar doorverwezen? Dat heeft het verleden nooit echt aangetoond moet ik eerlijk zeggen. Wat wij weten van zorgverzekeraars. Uh, tot op heden was het zo dat er een uh, eerste lijns psychologische hulp was. Dat was een aparte vergoeding. Uh, die wel langzaam is uitgekleed overigens door de overheid. Uh, qua vergoedingen. Uh, is uh, dat het nooit echt een zware toename naar dat soort hulp heeft opgeleverd. Nee, maar uh, er moet kennelijk bezuinigd worden. Nou, uh, de overheid uh, en, en, en, en wat je ziet in de plannen die gemaakt zijn... is dat er niet bezuinigd wordt, maar dat de kosten beheerst worden. Want er is nog steeds groei... Ja, dat klinkt een beetje raar. Maar de gezondheidszorgkosten groeien nog steeds, maar men wil dat beperkt houden. Dat is de achtergrond. Ja, en ja, dat de... kan je ook bezuinigingen noemen. Ja. En denkt u dat het op deze manier dan goedkoper wordt? Deze zorg, deze dat vorm van zorg? Nee. nee, dat denk ik niet. Alleen, nou, alleen men denkt door een, een, een nieuw soort vergoedingssysteem, uh, uh, inhoudelijk en organisatorisch en qua financiën, dat men het dan beter in de greep heeft. Zullen de mensen door in de problemen komen, denkt u? Wat ik denk is, uh, uh, is dat als niet zorgvuldig en goed uh, direct bij de kern aangepakt wordt al uh, direct bij de poort, ik maar zeggen bij de huisarts. Dat je dan uh, ja, dat mensen wellicht hun problemen opsparen en dat er dan alleen maar de specialistisch zullen op terechtkomen. En dan wordt het alleen maar duurder. Ja, wat adviseert u patiënten? Wij adviseren patiënten om uh, um bij de huisarts in ieder geval uh, uh, uh, ja, gewoon hun verhaal te vertellen. In in ieder geval, die ook die, tegen die te zeggen van doch, kan ik wellicht geholpen worden door, door een eerste-lijnspsycholoog of een ander? Ja, Dank u wel. Dick Nieuwpoort, directeur van de Landelijke Vereniging van Eerste-lijnspsychologen. Ga naar de sport. We hebben weer een Nederlandse wereldkampioen. One uh, can, can I say. Doesn't matter how you win the final. When you win the final is the most important. I was zo so nervous, so nervous on the hand. Oh, means so much to me. This. This is unbelievable. That's is fantastisch. fantastic. Uh, what can I say? This is my dream. And this dream come true in this venue. Michael van Gerwen, heti en het wereldkampioen darts. Philip Koken, goedemorgen. Goedemorgen. charmant Engels, hè? Ja, is Engels. Ja. Ja. ja. Hoe was zijn spel? Laten we het daarover hebben. Ja, dat was uh, verbluffend goed in de, in de eerste helft van de finale. Hij kwam met 4-0 voor in sets. Het gaat om, uh, om wie het eerst zeven sets wint op rij. En hij was zo fantastisch. En daarna sloeg ook de nervositeit bij hem een beetje toe. Had ik het idee, zijn tegenstander begon ook wat beter te gooien. En uiteindelijk wint hij dan met, met 7-4. En zijn basisniveau is zo goed. Ja, dit, dit, dit is uh, de darts held voor de toekomst. En komt hij uh, opeens uh, op of is hij al langer bekend? Nou hij is uh, sinds 2006 kwam hij ineens aanzetten als als 17-jarige. En dan won, toen won hij zijn eerste internationale toernooi. En daarna is hij zich langzaamaan gaan mengen in die wereldtop. En dit zat er inderdaad al een tijdje aan te komen. Het is een, het is een, ja, een jongen die zijn nervositeit, normaal gesproken, geweldig onder controle heeft. Hij is mentaal supersterk. En nou, dit is echt een, een gerechtvaardigde opvolger van Remo van Barneveld. En dat mentale gedeelte, is dat ook het belangrijkste bij deze sport? Uh, ja, ja de, de, die moet je onder controle zien te krijgen. We weten aan uh, Raymond van Barneveld... die deze sport in Nederland bekend heeft gemaakt... dat op het moment dat, uh, dat hij zijn, uh, zijn mentale sterkte uh, inzag... En, en dat ook onder controle kreeg... dat hij toen pas echt uh, wereldkampioen kon worden... toernooien kon winnen. En uh, ja, hij heeft ook wel eens toernooien gehad... ook later nog wel eens, dat hij het compleet niet meer zag zitten. Ja, en dan krijg je die pijltjes eenvoudigweg niet meer in de juiste vakjes. <lacht> Ja, we noemen hem wereldkampioen, maar hij is winnaar geworden van, van dit toernooi. Hoe groot is dat? Ja, dit is, er zijn twee wereldkampioenschappen. Dit was dan de PDC. En alle grote spelers die eenmaal een naam gemaakt hebben... die gaan gooien in die PDC. Dat heeft niets met het toernooi zelf te maken. Dat heeft eenvoudig te maken met het feit dat daarin het grote geld te verdienen is. Want deze jongen, deze Michael van Gerven... die verdient hiermee ook een, een kwart miljoen pond. Dat is zo'n drie ton. En hij heeft al meer dan uh, een miljoen uh, euro bij elkaar gegooid met die pijltjes. Ja, ja. Dus uh, uh, je, je kan hier heel goed van leven. <laughs> ja, dat blijkt. Philip Koker, dank je wel. Okay. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Elf minuten over half acht. Kranten die meer en meer lezers verliezen. Consumenten die niet meer zonder hun tablet kunnen. En films die je in enkele seconden via internet haarscherp thuis op de buis krijgt. Het zijn allemaal ontwikkelingen van nu die decennia geleden al zijn voorspeld. Door de wetenschapper Griet Titulaar ja. Directeur digitaal bij RTL Nederland Arno Otto ontdekte dat veel voorspellingen van Titulaar uit de jaren tachtig nu werkelijkheid zijn geworden. U hoort Titulaar een kleine dertig jaar geleden. Dames en heren. Wat ik uh, zal doen vanavond is proberen iets te schetsen van de toekomst, de betrekkelijk grote toekomst die ons te wachten staat. Papier krijgt een andere rol. De krant is te langzaam geworden. De krant brengt niet meer het nieuws, maar de krant brengt het achtergrondnieuws. Ik denk dat hij hier gelijk heeft dat het uiteindelijk een veel meer een opinie is. Stuk woord, veel meer verdieping. He, onderzoeksjournalistiek veel belangrijker is voor papier, wat het uitgangspunt hier is, uh, dan wat dat voor hem was. Ik vind het een uh, goede voorspelling. En dat veranderde in een steeds sneller tempo. Ik weet dat ik, toen ik uh, bij RTL kwam vier jaar geleden, een discussie al had met Harm Taaslaar, de hoofdredacteur van RTL Nieuws, en die zei welke kranten lees jij. En toen ik antwoordde ik lees geen kranten. Toen was hij verbaasd en toen dacht hij, hoe kun je dan functioneren. Uh, maar het nieuws komt tot je en op het moment dat je meer wil weten ga je graven. En, en dat is eigenlijk in, el, in alle bronnen is dat beschikbaar. Daar heb je niet per definitie een krant voor nodig. Ik ga al, al, al, al na nou zeker vijf jaar krantloos door het leven. De tweede stelling die ik heb is micro-elektronica is vriendelijk voor u. Die micro-elektronica moet je niet zien als een bedreiging. Heel veel mensen zijn bang dat hun werk wordt overgenomen door een robot of door een computer. Dat betekent wellicht dat je ander werk moet gaan doen. Dat betekent wellicht dat je weer een keer je hersentjes moet laten werken. Je hebt niet genoeg geleerd als je vroeger lagere school hebt gehad. Ik hoeft niet te weten hoe een computer... Hij noemt het hier steeds micro-elektronica, maar dat is een term die we nauwelijks meer gebruiken. Hè? Ik hoor hem weinig. Uiteindelijk zijn het, zijn het technologische ontwikkelingen die je leven een stukje beter maken. De, de, de eerste iPhone was een revolutie. De iPad, nou, dat is dan een grote iPhone. Lees een kleine, kleine computer zonder toetsenbord. Uh, uiteindelijk ben ik een, een fundamenteel gelover dat we de nieuwe ontwikkelingen juist uh, geen naam moeten geven. Maar juist moeten doen, en dat zegt Griet hier ook... Dat we het aan moeten pakken zoals het is en hoe het ons leven verbetert. Ik denk dat elektronica in het algemeen of automatisering of geven er een naam aan... uiteindelijk heeft gezorgd dat dingen die voorheen heel arbeidsintensief waren... dat die makkelijker worden. Dat betekent dat we meer tijd krijgen om andere dingen te doen. Een derde stelling is dat er in de toekomst andere manieren komen... om in uw huiskamer binnen te komen. Kijk eens wat komt er op het ogenblik in uw huis binnen. Ik denk twee dingen...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 Dat betekent dat we binnenkort kunnen kiezen uit 100 kanalen. Dat is 83, hè? Dus het commerciële of publieke internet kwam pas eind jaren 90, hè? Dus dit was 15 jaar voordat het überhaupt internet in huishoudens beschikbaar kwam. Net zoals een kiosk vol ligt met tijdschriften... zo zal er ook een kiosk vol komen met televisiekanalen. En Ik vind het knapper kan... dat hij uiteindelijk gewoon het internet hier... Het, het publieke internet voorspelt. Het is een filmpje uit midden jaren 80... en het publieke internet, commerciële publieke internet... toegang tot het World Wide Web kwam pas eind jaren 90 goed op, goed op gang... En wat hij zegt, de encyclopedie raadpleeg je. Alles is beschikbaar via de elektronische media. Die op dat moment echt nog heel ver weg was. Want er was toen net teletext geïntroduceerd. Nou, dat had nog niks te maken met de interactiviteit van het World Wide Web 15 jaar later. Dus dat vind ik de knapste voorspelling. Ik vind dat wat dat betreft de Nostradamus van de media. Als we nou eens kijken naar 2043. Het is moeilijk hoor, 30 jaar vooruit kijken. Maar Griep Titular is het grotendeels gelukt... Doet u zo gok? Over dertig jaar uh, uh, iedereen toegang heeft uh, dat, dat er geen smart tv's, maar dumb screens zijn. Dus domme schermen, veel eerder dan smart, omdat de technologie veel dichterbij komt. En je, in je telefoon, wat nu al een telefoon is, of straks een, uh, een polsbandje of wat dan ook. En die weet precies wat je op dat moment wil. En onafhankelijk bij welk scherm je in de buurt bent, die gaat communiceren op jouw individu. Chips implanteren? Is dat nog een optie? Uh, ik, denk, ik denk dat het niet ondenkbaar is. Uh, alles gaat met een unieke ID. Je, je telefoon, alles heeft een nummer. Uh, het, is, het is niet raar uh, en ook niet eng wat mij betreft... om je, uh, of het nou een sophie nummer is of wat dan ook... om dat direct bij je te dragen waar je alles mee kan doen... betalen, uh, je identificeren. Uh, en of dat, dat een chip implanteren klinkt heel eng. Uh, of dat ook zo moet, uh, uh, dat is de vraag. Maar ik denk dat het unieke identifiers heel erg fysiek uh, worden. Dat denk ik wel. Ik wil hier graag het betoog mee afsluiten. Mag ik vragen of er iemand vragen heeft? Leuk om hem weer eens te horen, hè? Griet Titulaar. Het hele filmpje is terug te vinden op de site nos.nl. Nu hoorde ook Arno Otto, directeur digitaal bij RTL Nederland... in gesprek met Nick Wouters. And I give up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 hoort u met IRIS. Een opmerkelijke zaak in Curaçao. Het blijkt dat bewapende Nederlandse militairen op oudjaarsavond de politie hebben geholpen. Dat gebeurde in het plaatsje Barber ten westen van Willemstad. Daar staat de gevangenis waar een van de verdachten van de moord op politicus Helmin Wils vastzit. Correspondent Dick Draaier in Willemstad vertelt waarom dat nodig was. Nou, helemaal duidelijk is dat nog niet. De lokale autoriteiten en het ministerie van Defensie in Den Haag... Die geven voorlopig nog geen informatie. Een aantal lokale media hier op Curaçao meldt... dat er een mogelijke aanval zou plaatsvinden op het politiebureau van Barber. En dat kan dan niet anders dan verband houden met een belangrijke verdachte... in de moordzaak op Wiels die daar in Barber vastzit. D'Angelo D. Angelo Day. Tijdens de eerste rechtszaak op 18 december in de zaak Wiels... werd een overplaatsing op verzoek van zijn advocaat nog geweigerd... ...dat het openbaar ministerie aangaf dat er aanwijzingen zijn dat men hem wil liquideren. Dus de militaire assistentie heeft ongetwijfeld hiermee te maken. En hoeveel militairen waren daarbij betrokken? Nou, het het bataljon hier is 100 militairen groot. Hoeveel er precies hier op straat rondlopen, eh, dat heb ik niet verteld. Het zit hem natuurlijk dik in dat gewapend. Gebeurt het vaker dat Nederlandse militairen er op deze manier mm, assistentie verlenen? Nou, wel assistentie hè, tijdens hulpverleningsacties bij stormen en orkanen, maar gewapend en met een geweldsinstructie. Nee, dat moet echt heel erg lang geleden zijn. Zoals je weet is de verdediging van de landsgrenzen een uh, koninkrijksaangelegenheid. En dus zijn de Nederlandse militairen op de Caribische eilanden. Maar die hebben naar mijn weten in mei 1969 voor het laatst opgetreden toen uh, Curaçao in brand stond uh, tijdens een opstand tegen de Nederlandse overheersing. Het is dus volgens mij heel lang geleden. En wat zit er hier nou precies achter? Ja, dat is nog wel even de, de vraag. Uh, er de, de, de, de zijn, of tenminste, officieel is bekend dat premier Acties via de gouverneur assistentie heeft gevraagd. En ja, dat zou dan betekenen dat de inlichtingen komen van de Veiligheidsdienst dat er een mogelijke liquidatie op handen is van die verdachten in, in, de, in de gevangenis in de Barber. Er is overigens wel juist een politiebericht verschenen hier uh, in mijn mailbox, waarin ontkend wordt dat de politie extra alert is. Uh, en ontkent dat er een terroristische aanslag op handen uh, zou maar nou, ik kan je melden uit mijn bronnen uh, dat het ministerie van Defensie wel degelijk rekening houdt met zo'n scenario in de zaak wil's En uh, ja, op een klein eiland als Curaçao is dit echt niet onder de pet te houden. Dus ik verwacht in de loop van deze week nog wel een officiële verklaring. Is het dan zo, uh, Dick, dat sinds die verdachte daar zit dat de, de spanning is opgelopen? Nou, het is sowieso. Hè, er zijn vier verdachten op dit moment vast. Twee in de grote gevangenis van Koraal Specht, één in de, het Hoofdbureau en één in Barber. Barber stond al, uh, zoals je weet, in september al in het nieuws vanwege de zelfmoord, de vermeende zelfmoord van een van de andere verdachten in de zaak Wils. Dus uh, ja, Barber. Uh, het is daar wel spannend, ja. En is die gevangenis zo slecht beveiligd dan? Nou, de, het, ik kan je alleen maar zeggen dat zelfs de minister van Justitie de veiligheid van zijn eigen gevangenen niet kan ge garanderen. Dat heeft hij herhaaldelijke malen, uh, uh, heeft hij dat medegedeeld op persconferenties. En Barber is wat dat betreft nog het best beveiligd. Maar een overplaatsing zoals dat is aangevraagd in de rechtszaak, dat zou niet aan de orde zijn. Het uh, Openbaar Ministerie durft dat in ieder geval niet aan. Consument Dick Draaier in Willemstad, Curaçao. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Metro meldt dat de kinderwagen oprukt als gereedschap bij winkeldiefstallen. Dieven voorzien de kinderwagens van speciale folie... waardoor het alarm bij de uitgang van de winkel niet afgaat. Detailhandel Nederland vindt dat er moet worden ingegrepen. Een aantal jaar geleden gebruikten de dieven alleen nog speciaal geprepareerde tassen... maar gemeentes hebben die tassen verboden... en dus zoeken de dieven nu hun toevlucht tot buggies. Maar ze gebruiken ook jassen en zelfs jurken. Ruim 300.000 van de armste inwoners van Groot-Brittannië wonen minstens een kilometer van de dichtstbijzijnde geldautomaat, schrijft The Guardian. Deze mensen zijn vaak aangewezen op geldautomaten waar een heffing wordt gevraagd parlementariër van Labour vindt het een grote schande... dat juist de allerarmsten extra moeten betalen om bij hun eigen geld te komen. Als je een werkeloze alleenstaande man bent, bijvoorbeeld... met een uitkering van 56 pond per week... dan moet je toch al snel drie pond aftrekken voor het pinnen. Dat is een rip uit je lijf, al dus de parlementariër. Hij zegt dat het hoog tijd is dat de financiële sector hier wat aan doet. Op CNN raken ze niet uitgepraat over de legalisering van de verkoop van wiet... in de staat Colorado. Sinds gisteren mag iedereen dat kopen daar. Deze verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender. Je ziet dat er lange rijen staan voor een van de koffieshops. Customers here lined up. product product consultants It's going for an eighth of an ounce. Dat is omgerekend 42 euro voor 3,5 gram. Twitter-account eh, van Skype is gehackt, dat meldt Al Jazeera. Op het account van het bedrijf werd een paar uur geleden getwitterd... dat mensen geen gebruik moeten maken van de e-maildienst Outlook van Microsoft. Aanleiding zijn de onthullingen van Edward Snowden... over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst, NSA. Hackers opgeëist door de Syrian Electronic Army, een hackerscollectief... dat aan de regering in Damaskus is gelieerd. De Amerikaanse acteur James Avery is overleden. Hij is vooral bekend geworden door zijn rol in The Fresh Prince of Bel-Air... een serie uit de jaren negentig met Will Smith in de hoofdrol. Brooks speelde daarin oom Phil. Op YouTube zijn verschillende compilaties te zien... waarin ankel Phil zijn neef op zijn kop geeft. Not even In Be afraid, Will. Be very afraid. Brooks is 65 jaar geworden. In het AD aandacht voor de perikelen rondom IBAN. Nieuwe Europese bankrekeningnummer dat vanaf 1 februari de standaard wordt. Iedereen krijgt zo'n nieuw bankrekeningnummer en dat is veel langer dan het oude. Vooral de goede doelen maken zich daar zorgen over, bijvoorbeeld Giro 555. Zij zijn bang dat mensen het nieuwe nummer te ingewikkeld vinden. En dat terwijl een van de directeuren van de Nederlandse Bank eerder al duidelijk maakte... dat de IBAN-versie van Giro 555 toch echt heel simpel is. Dat weet ik wel uit mijn hoofd, want we hebben veel contact met 555 gehad. En dat is NL 08 ingb En dan krijgen we 7 nullen en dan 5-5-5. Ja, maak jij er even dus, wat nou, geld op over, Marcel? Nu. <laughs> ja. Hoeveel nullen nu? Dan ben ik 6 ja. nou. nullen, toch? Of 5? 7. Uh, ik weet het niet. Darter Henk van Gerven hoorden we eerder deze uitzending al. Hij is voor het eerst in een zijn carrière wereldkampioen darts geworden. Van Gerven verdient 300.000 euro met zijn overwinning... En afgaande op zijn Twitter-account heeft hij het goed gevierd. Ruim een uur geleden liet hij aan zijn ruim 125.000 volgers weten. Wel iedereen. Lekker mijn mandje in. Er komen drukke dagen aan. Volgens Trouw is het zelfvertrouwen terug in de eurozone. Minder landen zijn afhankelijk van een steunprogramma. En Europa heeft er een gezonde en groeiende economie bijgekregen, namelijk die van Letland. Dat land is gisteren overgegaan op de euro. Maar er is nog geen reden voor al te veel optimisme. Zo beschrijft de krant dat het in Portugal, Cyprus en Griekenland nog helemaal niet zo lekker gaat met de economie. Vooral de Grieken blijven hoofdpijn veroorzaken. Minister Plasserk van Middellandse Zaken wil dat lokale partijen voortaan eerder openbaar maken hoeveel geld ze krijgen en vooral ook van wie, schrijft de Telegraaf. De minister dient daarvoor een wetswijziging in. Hij wil dat giften van 1000 euro of meer openbaar worden. En bijdragen vanaf 200 euro zouden volgens de minister moeten worden geregistreerd. Opmerkelijk genoeg gaan die regels alleen gelden voor gemeentes, provincies en waterschappen. En niet voor landelijke partijen. NRC Next is vandaag de NRC Ex. De krant heeft 2 januari uitgeroepen tot de dag van je ex. Dat is de dag dat je je oude liefde in het zonnetje zet. Mocht je dat willen. De krant doet dat met een documentaire fotograaf Marsha Janssen. Ze heeft maar liefst negen exen bereid gevonden om mee te werken aan een fotoboek. Ex-partners van Janssen sieren twee pagina's. Ja, en waarom is het dan de dag van je ex? Gewoon omdat die dag er nog niet was. Ja, zo kunnen we nog wat dagen gaan bedenken. Maar zo. Ja, daar Ja, we de gedachte over laten gaan. Straks na 8 uur, PvdA-kamerlid Marcoes, de aanhouding van 100 jongeren in de Brabantse Veen, krijgt nog een behoorlijke staart. Er is namelijk veel kritiek op het OM door de advocatuur.